11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Het nieuws over de conclusies van de commissie Cohen. die de gebeurtenissen rond het project X-feest in Haren heeft onderzocht. lag gisteren al op straat. Ging vooral wat mis bij de voorbereiding bij de politie en de gemeente Haren. Job Cohen, de voorzitter, is net begonnen met de officiële presentatie van het rapport. Verslaggever Roel Pauw is in Haren. Uh, Roel, de autoriteiten hadden geen grip op de gebeurtenissen. Dat is inderdaad de belangrijkste conclusie. Ja, dat is zeker de belangrijkste conclusie. Um, Job Cohen is net begonnen met het uh, uiteenzetten van uh, het hele relaas. Um, er liggen vier uh, dossiers op tafel. Um, rapporten met in totaal bijna 800 bladzijden. En uh, de samenvatting is uh, getiteld Twee Werelden. En daarin uh, vind je al iets van de kritiek op de autoriteiten hier terug... Men wist hier in haren niet hoe de jongere cultuur zich uh, ontwikkelt, wat de rol is van Facebook. Hoe uh, via dit soort sociale media moeiteloos honderden, duizenden mensen zijn te mobiliseren om deel te nemen aan een feestje. Uh, vanwege dat, die gebrekkige kennis en de gedachte van het zal wel loslopen, is er uh, onvoldoende uh, voorbereid aan, aan, aan machtsmiddelen uh, op de avond van die 21. september was er een dozijn politieagenten met een platte pet, zoals dat heet... die de orde moesten handhaven. Aanvankelijk ging dat aardig goed, maar op een gegeven moment uh, escaleerde de zaak. Begonnen uh, jongeren te gooien en te smijten onder invloed van heel veel alcohol. Ik zal ook maar even uh, als voetnoot vermelden dat er een alcoholverbod gold, maar dat werd niet gehandhaafd. De winkels waren open, dus je kon gewoon nog je kratjes Heineken halen... Uh, om... Kwart voor negen ongeveer kwam de eerste ME pas ter plaatse. En toen was er eigenlijk al geen hou meer aan. De politie en de burgemeester liepen voortdurend achter de feiten aan. De gevolgen zijn bekend: uh, 35 gewonden, van wie één zwaar gewond. Uh, Winkelruiten die sneuvelden. Uh, tegen de miljoen schade. Er waren toen al zo'n 6000 aanmeldingen. Ja, sorry. Ja, daar laten we het even bij. Roel Pauw, vanuit, uh, vanuit Haren. Zometeen horen we meer van jou in uh, de gids.rfm. Dankjewel. Boze werknemers van staalbedrijf ArcelorMittal... hebben de grensovergang op de A2 tussen Maastricht en België geblokkeerd. Medewerkers van het bedrijf in Luik hebben de overgang... kort na negen uur met tientallen bussen afgesloten. De fabriek in Luik wordt zo goed als zeker gesloten. Dat betekent het verlies van hun baan voor 1300 medewerkers. Ze hebben ook de grensovergangen met Frankrijk, Duitsland en Luxemburg geblokkeerd. Rijkswaterstaat verwacht dat de blokkade op de A2 rond deze tijd wordt weggehaald. De gebroeders Johan en Cornelis de Wit zijn in 1672 niet vermoord door gepeupel... zoals dat nu toe werd aangenomen, maar door de gewapende burgerwacht uit Den Haag... blijkt uit onderzoek van de historicus Ronald Prudom. Tot nu toe werd de moord op de gebroeders de Wit bij de gevangenpoort in Den Haag... toegeschreven aan het gewone oranjegezinde Haagse volk. Maar volgens de historicus zat er een wijdvertakt complot achter. Pas toen ze de moord hadden gepleegd en toen ze waren weggetrokken... toen heeft de gewone bevolking, het gauw, zoals dat vroeger werd genoemd heeft de gelegenheid gekregen om de lijken aan stukken te snijden. Hoewel Johan de Wit al was afgetreden als raadpensionaris van Holland... werd hij met zijn broer Cornelis door Willem III als gevaarlijk beschouwd... schrijft Ronald Prudom in het boek dat morgen verschijnt. In Soesterberg is oud-bondscoach van het Nederlands elftal Jan Zwartkruis overleden. In 1976 kreeg Zwartkruis die functie. Twee jaar later leidde hij als assistent van Ernst Happel... Oranje naar de WK-finale tegen Argentinië. Nederland verloor die finale met 3-1. Hoofdredacteur Johan Derksen van Voetbal International over de periode van Zwart Kruis als bondcoach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 Dan het weer nog. In het noorden Motregent regent het nog. Daar wordt het vanmiddag een graad of vijf. In het zuiden af en toe zon. Daar kan het 16 graden worden. Tegen de avond volgt vanuit het zuiden opnieuw regen. Morgen is het net boven nul in Groningen. 11 graden in Limburg. En zondag wordt het ook in het zuiden kouder. ANB ah, Verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws. Blokkadeacties ten zuiden van Maastricht op de A2... of eigenlijk de Belgische A25 in de buurt van Luik. Het veroorzaakt in beide richtingen files bij het Belgische Visee... in beide richtingen 2 kilometer. De weg is daar nog even dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden. Dat komt vanuit Eindhoven, vanaf knoopend Kerensheide... via Genk en Hasselt, over de A76, de E314 en de E313. Geldt natuurlijk in beide richtingen, ook voor het verkeer vanuit Luik. Verder staat nog een korte file op de A20 naar Gouda. Bij knoopend plein 2 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan het asfalt. De rechte rijstrook is dicht. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er één. En daar ook. En daar...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 Ging er ook iets goed tijdens het feestje? Het Project X-feestje in Haren. In ieder geval ging er veel fout. U hoort zo weer meer van nos collega Roel Paul vanuit het Noorden. En over de veiligheidsaspecten en de rol van de sociale media praat ik hier verder. Met slaggemiddel dus van 3 uit 6, 2 uit 4 en 2 uit 5. En uiteindelijk 6 punten voor en slechts 2 tegen. Ging in de vroege ochtend in Tokio Cuba ten onder. We doen het goed en liggen op koers. San Francisco komt zelfs in zicht. We? We? Is er sprake van we als het gaat om honkbal? Het antwoord op deze vraag krijgt u straks. Ik ontwaakt ze geen, lieve aarde. Opgestuurd uit jouw diepte in een pijnlijke geboorte. Ik stond alleen, naakt. Een citaat uit de mond van de Mont Ventoux, die kale tourberg in de Franse Provence. Die berg heeft een stem, blijkt uit de film Mont Ventoux Scala Paradisi van Ariane Greep. En Ariane Greep zit zo hier. En wilt u meer dan alleen stem? Surf naar gids.fm. De commissie Job Cohen is bezig met de presentatie van een viertal rapporten over het project X-Face in Haren Vorig jaar, 21 september. Veel is er al uitgelekt. Job Cohen is nu aan het woord. En NOS-verslaggever Roel Pauw volgt dat. Roel, heb je Cohen al iets opmerkelijks horen zeggen? Belangrijk. Om niet te gaan. Nou, niet opmerkelijker dan dat we gisteren al wisten. Uh, toen is het een en ander uitgelekt uit uh, het rapport. De belangrijkste conclusies lagen toen al op straat. Maar zelfs daarvoor wist eigenlijk iedereen, in elk geval de mensen in Haaren zelf al, hoe de vlag erbij hing. Namelijk dat de politie en de burgemeester totaal hebben gefaald in het uh, beheersen van uh, dit event. Zoals we dat uh, in mooi Nederlands noemen. Wat wordt er nu op die powerpoint uitgelegd? Uh, enige deel? Ja, op die PowerPoint is te zien uh, hoe Facebook werkt. En dat is, uh, de, ja, denk ik, voor sommige mensen bij de autoriteiten... toch wel een beetje verrassend. Hoe snel het allemaal kan gaan met Facebook. Als uh, 16-jarig meisje stuur je een berichtje de wereld in van... ik hou een feestje op 21 september. Uh, die uitnodiging wordt gekaapt door uh, geharde Facebookers. En binnen de kortste keren hebben 200.000 mensen die uh, uitnodiging gekregen die natuurlijk niet allemaal zeggen dat ze ook komen. Dat waren er maar 30.000. En volgens een bepaalde systematiek kun je dan bedenken... dat er van die 30.000 ongeveer 10, 15 procent ook daadwerkelijk zullen komen. Dus wat je in elk geval had kunnen vermoeden... is dat er meer mensen naar Haren zouden komen... dan de burgemeester lang heeft volgehouden. Want die bleef maar zeggen, er is hier geen feestje... dus kom hier niet naartoe, er gebeurt hier helemaal niets. Zitten alle hoofdrolspelers ook in de zaal, bijvoorbeeld de burgemeester? Ja, die uh, zit ook uh, achter de tafel en uh, ja, die uh, krijgt er flink van langs. Uh, heeft er heel veel uit te leggen. Uh, wat ik al zei, hij heeft uh, uh, zich uh, schuldig gemaakt aan een uh, schromelijke onderschatting van wat hier gaande was en wat had kunnen gebeuren. Hij heeft niet, uh, geen passende maatregelen getroffen voor het geval dat het echt uit de hand zou lopen. Hè? Want dat zou je nog kunnen bedenken. Ja. Je zou kunnen verzinnen, uh, Facebook, wat is het nou helemaal? Hè? Dat is een soort virtuele wereld waar mensen ze, ja, ze zich uh, elkaar een beetje zitten op te fokken, maar uiteindelijk blijven ze al. Allemaal gewoon thuis op de bank zitten. Um, maar desondanks had je rekening kunnen houden... met de mogelijkheid dat er toch heel veel mensen naar haren kwamen. En voor dat scenario heeft uh, burgemeester Bats... eigenlijk geen uh, passende maatregelen getroffen. Hij had een... Uh pelotonnetje ME'ers achter de hand kunnen houden. Dat is niet gebeurd, pas op de avond zelf. Toen het eigenlijk al behoorlijk mis begon te gaan... moesten er in de haast mensen zich omkleden in ME tenu Moesten er uh, groepen ME'ers uit andere delen van het land worden opgetrommeld. Zodat er pas vanaf, nou pakweg, kwart voor negen, negen uur... een beetje kon worden opgetreden tegen die jongeren... die inmiddels met alles wat ze konden vinden uh, aan het gooien en smijten waren. En daarbij uh, geholpen door uh, flink, wat, uh, flink wat alcohol. De winkels waren gewoon open, dus ze konden zich uh, moeiteloos uh, voorzien van nieuwe drank, uh, voor zover ze het niet van huis hadden meegenomen. Uh, er gold- een alcoholverbod is niet gehandhaafd. Dus ja, uh, een, een opeenstapeling van fouten die voor een deel uh, neerdalen op uh, de schouders van burgemeester Rob Bats. Wij horen straks meer van je goldpaal. De conclusies van Cohen zijn dus hard. politie en burgemeester hebben gefaald. En welke consequenties moeten hieraan worden verbonden? Dat vraag ik aan Kirien Eikman. En zij is schaduwminister van Veiligheid en Justitie uit het schaduwkabinet van de Gids.fm. En bovendien is Kirien Eikman onderzoeker veiligheid en mensenrechten aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, excellentie. Goedemorgen. Zijn de posities van de verantwoordelijken bij de politie en de burgemeester zijn die nog haalbaar? Nou ja, dat is natuurlijk zeer de vraag. Uh, ik denk sowieso dat over de positie van de burgemeester... dat er eerst natuurlijk een flinke discussie in de gemeenteraad moet plaatsvinden. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het orgaan dat hem uh, ja, verantwoordelijk moet houden. Voor de politie is dat iets anders. Ik uh, moet niet vergeten dat de, de, de, ja, de politiechef, uh, Oscar Dost... heeft al flinke maatregelen genomen. En een van de verantwoordelijke commandanten is al afgetreden. Dus er is al heel veel gebeurd. Ja, die is overgeplaatst, hè? Nou, die heeft zelf ontslag genomen. Maar, en er zijn nog een heel aantal andere maatregelen genomen. Bijvoorbeeld meer training in het communicatiesysteem... dat gefaald heeft uh, die, die bewuste avond, het zogenaamde C2000. Uh, en er is heel veel verbeterd in, uh, in, dat zeggen ze althans... in de draaiboeken, hoe je om moet gaan met dit soort situaties. Dus ik denk dat er wel al wat conclusies zijn getrokken. Maar dat op basis van dit rapport, als ik het uh, zelf ook doorgelezen heb... en de minister uh, ook nog wel met, uh, ja, met wat uh, ja, vragen zal komen. Welke lessen moeten er getrokken? Worden uit wat er allemaal is gebeurd, wat er is misgegaan aan haren. Enerzijds denk ik dat we veel meer kennis moeten delen. Bijvoorbeeld met Engeland en Duitsland... waar al veel meer ervaring is met wat sociale media... Hè, voor de openbare orde en veiligheid kan doen. Ten tweede denk ik ook dat we niet moeten doorslaan. Uh, in Engeland uh, is er ook veel onderzoek gedaan naar de rellen in Londen. Twee jaar geleden. En daar blijkt wel dat sociale media een aanjagende hè, werking heeft. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk de mensen uiteindelijk die gaan relschoppen... verantwoordelijk voor hun daden en voor de vernieling. En ik denk... Ik uh, denk dat we dus een debat moeten hebben van hoe we sociale media moeten gaan monitoren in een rechtsstaat zoals Nederland. Sociale media hebben dus die belangrijke rol uh, gespeeld, dus de politie moet er in de toekomst veel en veel meer aandacht aan besteden. Absoluut meer aandacht, maar ik denk uiteindelijk dat een rechter erop toe zou moeten zien wat er nou precies moet gebeuren. En het feit dat Haren toch wel een beperkte gemeente is, een kleine gemeente, maakt dat misschien efficiënt handelen niet uh, 1, 2, 3 mogelijk? Nou, formeel is natuurlijk de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en ik denk ook wel dat hij daarop aangesproken mag worden, maar er mogen natuurlijk ook wel wat vragen gesteld worden aan de korpsbeheerder, de burgemeester van Groningen, die had misschien veel eerder uh, zijn hulp moeten aanbieden. Dus ik denk uh, dat we bestuurlijk gezien ook wel wat vragen kunnen stellen... in hoe onze politie, uh, hoe de openbare orde in Nederland wordt gehandhaafd... en onze politie georganiseerd is. Neemt niet weg dat we natuurlijk nu een nationale politie hebben. En ik denk dat er in de toekomst de mogelijkheid is... dat de kennis bijvoorbeeld over de sociale media veel beter gedeeld kan worden... ook met een korps zoals in Groningen. Schaduwminister van Veiligheid en Justitie, Queen Ekman, hartelijk dank. Eén berichtje op Facebook heeft het hele verhaal in haren aan het rollen gebracht. Duizenden mensen vertrokken richting het noorden nadat ze zich hadden aangemeld voor het evenement. Francisco van Jolen, wekelijkste gast met nieuws over de digitale wereld. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Valt Facebook iets te verwijten? Nee, hè? Uh, nou ja, net zoals een stencilmachine uh, te verwijten valt dat er <lacht> revoluties plaatsvinden. Ja, dat is. Het is een, uh, een onderdeel van iets wat er gebeurt. Uh, Facebook uh, speelt zeker een rol in dit soort dingen. Je moet je ook niet vergeten. Kijk, het, wij denken heel, kijk, dat feestje in uh, Haar is heel bijzonder. Ja. Maar dit vindt er bijna, nou, ieder weekend plaats. Ik heb eens even gekeken, alleen dan al wat er na Haar gebeurt zo in de wereld. En dan heb ik alleen maar gekeken naar Project X... Uh, dingen waar rel aan te pas komen, waar de politie bij aan te pas komen... waar mensen gearresteerd worden. Dat is in, uh, in Ierland, in uh, Maagdenburg, in uh, Australië, in Schotland. In, in Namibië gingen ze zelfs bidden tegen project-feestjes... dat die er toch alsjeblieft niet meer te komen. In uh, Dessau, in uh, Engeland toch wel veel... maar dat komt ook omdat de Engelstalige media overheersen. Dus eigenlijk zie je dat overal... Uh, zie je dat voortdurend oppompen, uh, op, uh, uh, oppoppen. En steeds, ja, de ene keer zijn het 2000 mensen... de andere keer zijn het 150 mensen. Maar vaak uh, ja, uh, gebeurt dat er wat. Het is vervelend natuurlijk dat je van tevoren niet weet... hoeveel mensen dit genereert. Nou, daar, kijk, wat hier... wat, volgens mij wat, wat je ziet in die andere, bij die andere dingen... is dat het niet zo is opgepikt. En uh, er is hier wel wat interessants aan de hand. Um, vind ik. Er is een... Uh, uh, het is niet zo door de media opgepikt. Ik heb het uh, rapport maar even heel snel kunnen lezen. Maar er is een soort keildatum uh, uh, de ding is van de 17 september. Hè, dat was, toen gingen de media uh, er volop aandacht aan spelen. En de, daarvooraf gebeurde er wat. Er waren, aan de ene kant waren dus jongens, uh, jongeren bezig in Groningen. Dat vind ik wel interessant dat het onderzoek. Dat je ziet, het waren lokale lui die dat organiseerden. Zo'n 250. Die waren ermee bezig. En toen stuurde de vader een brief rond. De aan vader de buur, van het meisje, de dat vader van de meisje. was. En dat meisje had op ja. Facebook gezet, nou, ik ben ja, kom naar mijn feestje. En ja, en die vader, weer los. die vader stuurde een brief rond, rond de buur, naar de buren. Nou, dat werd een soort persbericht eigenlijk. Uh, dat publiceerden wij op Joop, dat hebben we niet gezegd welke, uh, welk dorp dat was. Maar dat las als een scenario, eigenlijk als een volleemd scenario. Hij beschreef wat hij allemaal had gedaan om het te voorkomen... Mm -hmm. en wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. En uh, dat is dus ook een soort kantelpunt geweest. Dat was nog eens een keer bevestiging dat er wat dreigde te gebeuren. Dus heeft van alles gedaan om het te voorkomen. Heeft hij Facebook gebeld bijvoorbeeld? Uh, ja, ze hebben ook Facebook benaderd. Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij, hij wel. Maar ja. uh, de politie heeft dat niet gedaan. Dat zou je kunnen zeggen. Dat is een van de kritiekpunten die je zou kunnen hebben. Uh, de politie in Duitsland heeft een hele interessante benadering... bij dit soort dingen gehad. Want die hebben dit ook aan de hand gehad. Die kijken naar wie die berichten online zetten. Gaan bij die jongeren langs. En zeggen van, hm, luister, het is verboden. We staan het niet toe. En alle schade die er komt, gaan we op jullie verhalen. En dat blijkt een heel effectieve methode te zijn. Nou was het in eerste instantie natuurlijk een bericht... van het bijna jarige meisje zelf. Maar het is opnieuw geplaatst door Jesse Hobson. Dat hebben jullie uitgezocht bij Joop.nl. Ja. De site waar je eindredacteur van bent. En eh, dat is een jongen uit Nieuw-Zeeland. Nou ja, wij hebben het uitgezocht. Hij zei het zelf dat hij het gedaan heeft. Wat wij gedaan hebben is, met hem gebeld. Nou... En is er nog contact geweest met die jongen door de politie bijvoorbeeld? Nou, op dat moment helemaal niet. Hij heeft volgens mij ook daarna niks meer gehoord. Hij heeft uh, gisteren of van de week nog een berichtje online gezet... van een journalist uit Nederland die hem benaderd had. Uh, waarin hij zei, van, uh, dat zette hij alleen maar online. Hij wil daar niks mee te maken. hebben, Maar hij heeft daar volgens mij geen enkel gevolg van ondervonden. En dat zou je kunnen zeggen, is misschien toch ook wel een beetje raar. Uh, de politie, wat de politie had kunnen doen, bijvoorbeeld, is de politie in Nieuw-Zeeland benaderen. Zeggen van, joh ga eens bij die Jesse Hoplens langs? Vraag of hij dat, die, die dat echt een goed idee vindt. En dan had je misschien kunnen zien dat hij dat weg had gehaald. Maar wat daarbij uh, opvalt ja, er gebeuren hier allemaal rare ja, dingen. Ja, ik hoor het hier. Uh, Mijn brug... begint spontaan de... De ene bericht naar het andere binnen, waarschijnlijk van de politie nu? Uh, ja, Deze nee, een iPhone die uit zichzelf begint te praten, Felix. Nee, maar de, uh, het was, die Jesse Hopes speelde uiteindelijk maar een ondergeschikte rol... Uh, er was een ander anoniem persoon die voordeed alsof die in Duitsland zat en die bleek dus eigenlijk buiten dit rapport ook in Noord-Nederland te wonen en is vermoedelijk toch wel iemand uit de kringen zo rond de vrienden van Merten geweest. Eigenlijk moet de politie achter dit soort types aangaan, mevrouw Eikman, schaduwminister van uh, Veiligheid en Justitie. Ja, ik denk dat ze dat zeker moeten, maar ik denk wel dat er eerst in de Kamer gesproken moet worden wat daar eigenlijk de wettelijke basis voor is. Uh, de reden dat ik dit eigenlijk zeg is natuurlijk een aantal mensen gaan met zo'n bericht aan de haal. maar er zijn 500 100.000 tweets gestuurd, 50.000 Facebook berichten En een heel klein aantal van die mensen zijn uiteindelijk naar Haren gegaan. En hebben, dit heeft geleid tot 68, uh, 68 veroordelingen. Om het even de context te schetsen. De sociale media ja, doet maar... hele heel veel positieve dingen. Heel veel mensen zijn daarna nou ook gaan opruimen in Haren. Neem niet weg dat de politie natuurlijk wel veel meer kennis... over de sociale media zou moeten krijgen. En dat we met elkaar in discussie moeten aangaan... wat voor bevoegdheden de autoriteiten hebben... om daar uh, met mensen in discussie te gaan, te dreigen met uh, bijvoorbeeld dat de kosten verhaald worden, maar dat kan niet zomaar in een rechtsstaat. Ja, maar kijk, het, is niet, het wordt elke keer zo geprocentreerd... als die grote mensenmassa, maar er is, ook hieruit blijkt... Hè, er is een relatief kleine groep die er heel veel aan gelegen is... om dit voor elkaar te krijgen. En dat zijn er niet zoveel, en die kan je gewoon benaderen. En op het, denk dat het, op het moment dat ze benaderd, benaderen, dat ze ermee op zullen houden. Ja, dat je, hebt zei, geen, dat... je hebt geen enkele sanctie natuurlijk. Nee, maar de vraag nou, is of die... sancties in deze context uh, altijd werken. Die, die... Ik denk ook, en dat, dat is echt zeg maar wat betreft... als je kijkt hoe de politie hierop gereageerd heeft... ik denk echt dat als de politie en de burgemeester... andere besluiten hadden genomen... dat misschien de rellen niet eens zo geëscaleerd worden. En daar is heel veel kennis binnen de Nederlandse uh, politie... over crowdmanagement. Dus ik denk ook dat je moet oppassen... absoluut, het heeft een aanjagende werking gehad... maar als je kijkt naar het rapport over de rellen in Londen... dan kan, lees je ook dat... de Sociale media een aandeel erin heeft gehad, maar ze zijn niet verantwoordelijk. Toen verantwoordelijk zijn de mensen die gereld hebben in haren. Er zijn, twee, nee, er zijn twee fases. Je hebt de fase proberen te voorkomen dat mensen naar haren komen... Dat is de fase die zich afspeelt op internet. En je hebt de fase, als die mensen er eenmaal zijn, hoe ga je dan met ze om? En volgens he, de, de, wat, wat er helemaal mis is gegaan, is uh, toen die mensen er eenmaal waren. Nou, toen bleek er dus de politie op alle mogelijke manieren verkeerd op te treden. Uh, dat bleek uit de hand te lopen, maar er is geen enkele poging gedaan om te voorkomen dat die mensen zouden gaan komen. Mevrouw Eikman, ja. Maar dat is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van de autoriteiten. Ze hadden met de NS afspraken, afspraken kunnen maken. Maar ik, ik wil toch nog benadrukken, natuurlijk moet de politie iets doen op het gebied van sociale media. Maar daar moet wel een discussie over zijn. En, en fictie moet wel van de werkelijkheid worden onderscheiden. Ik wil hier naar Ekman nogmaals bedanken. En Francisco Viola gaat de volgende week. Je kan blijven zitten hoor. Steeds voor Radio 1. De Git.fm. Je m'éveil. Sereinement. été expulsé de tes profondeurs dans une naissance douloureuse. Je restais seul nu. Het is stem van de man van Toe. Het is die berg waar het altijd waait. Die sprak deze woorden: Ik ontwaak sereen. Hallo, lieve aarde. Opgestuurd uit jouw diepte in een pijnlijke geboorte. Ik stond alleen, naakt. Die kale puis, die hoog boven alles uittoont in de Franse Provence... heeft een stem gekregen in een naar haar genoemde film. Mon Ventoux Scala Paradisi is een zoektocht naar het antwoord op de vraag waarom zij, die ene berg, zo geliefd is. Filmaakster Ariane Greep zocht en vond de ziel van de Ventoux... en vanochtend is ze mijn gast. Goedemorgen. Hai, goedemorgen. Een berg die kaal is, waar het boven in ieder geval uitziet... alsof je op de maan loopt, waar het altijd waait. Wat is er zo mooi aan? Nou, er zijn gewoon plekken op de aarde die gewoon heel bijzonder zijn. En dat, zijn, dat is niet alleen de Mont Ventoux. Ik denk, uh, ik denk aan uh, de Gangesrivier. rivier. Ik denk aan de Himalaya. En de Fuji, Mount Fuji, Kilimanjaro, Eersrok. Rock. En uh, ja, de Mont Ventoux ligt in Europa. En de Mont Ventoux heeft dan ook nog een aantal wegen. En de Mont Ventoux is een aantal mythes. En... Um, wij kwamen in aanraking met de Mont van toe uh, 15 jaar geleden. Wie toen, is wij. Ja, mijn, ik heb mijn, nu, mijn man en ik. En ja. uh, mijn, toen, toen was mijn vriend. En uh, hij fietste en een vriend van ons zei: Goh, als je nou langs de Mont van toe komt, moet je de Mont van toe eigenlijk wel opgaan. En hij ging naar boven. Hij was in uh, anderhalf uur boven. En ik had een fiets met een. Uh, een, een voorblad van 42, en dat zegt wielrenners misschien wat... maar dat is behoorlijk zwaar. Ja. Ik begon eigenlijk net met fietsen. Ik, had, ik dacht, nou, leuke vent, die fietst, ik ga ook fietsen. En uh, ik dacht, ik ga ook naar boven. En drieënhalf uur later stond ik ook boven. En dat, daar begon voor mij de liefde voor de berg. En, um, want ik had eigenlijk iets afgemaakt... wat ik niet had gedacht dat ik kon. Ja, dat zei je, eindelijk iets afgemaakt... Je begint heel vaak dingen in je leven. Of je doet dingen in je leven. En, dan, en dan, dan, dan, dat, dat kunnen ook kleine dingen zijn. Dat kunnen grote dingen zijn. En dan, en dan laat je dat op een gegeven moment vallen. Je laat het los. En dit is natuurlijk maar een, een, een klein ding. In die zin dat het drieënhalf uur duurt. weet je? Het is niet uh, dat je een boek wil schrijven. Of wat dan ook. Maar, uh, maar, maar ja, dit was gewoon een heel bijzonder gevoel. En, en vervolgens werd het echt de liefde. Want dan moest getrouwd worden bovenop nou, de berg. Nou, dat dachten wij. <laughs> <laughs> ja. Ik, we, we, we wilden eigenlijk gaan trouwen. En... Um, toen zei ik voor de grap, zal ik dan van Malusin gaan... en Bas wilde van Bédouin, want Bédouin is de kant... waar de Tour ook weer langskomt dit jaar. Ja. En toen uh, zei ik, nou... Gaan we op de top trouwen? En toen bleek dat dat, uh, als je dat echt wilde doen met een ambtenaar, een Franse man of daar, dan was dat wel moeilijk. Dus we hebben gewoon onze eigen ceremonie geschreven en we hebben het handtekeningetje gezet in Apeldoorn. Maar voor ons is 28 juni 1999 onze trouwdag. Een hele familie was daar en het was een hele bijzondere dag. Bovenop de berg, uitgeput van de, van de reis ja. naar boven ja. en dan nog na hijgend. Ja. Badjassen om. Met ja, de ja dat had mijn broer omdop. gedaan. Ja, ja. Ja, en dan, dan wordt er een handtekeningetje gezet en dan vervolgens uh, geef je de geboorte aan je. Je eerste, eerste zoon? Ja, enige zoon. Enige zoon, ja, Jip. onze zoon werd geboren. En die uh, een jaar later dachten we, zullen we nog iets doen daar. En ook omdat het zo bijzonder was met de familie en de vrienden. Want je haalt eigenlijk gewoon iedereen uit Nederland, met, neem je mee. En uh, je brengt ze daar twee, drie dagen naar een plek. En uh, ja, dat is, dat is gewoon heel bijzonder. Omdat ja, en dan wordt die gedoopt daar? Ja, we hebben iedereen gevraagd water mee te nemen van, een van iets, van een speciaal, een riviertje. Of uh, iemand had uh, kraanwater uit Apeldoorn, of uh, ja, waar mensen geweest waren. En om iets te zeggen. Om hem dus eigenlijk dus het was niet een uh, we zijn niet katholiek of uh, protestant of we zijn niet uh, in die zin gelovig maar... maar de liefde voor die berg moest ja. aan hem hoe dan ook worden ja. doorgegeven ja ja ja, ja hij omdat moest het, hem ook gaan ik, ja. beklimmen hè? nou hij moest niks want ja. hij is hardloper <laughs> maar hij wilde ik weet niet of je kleine jongetjes kent... die uh, fanatieke uh, ouders hebben... die dan fietsen en die willen dan ook wel fietsen. En uh, Jip had op een gegeven moment... hij zat eerst in een karretje dus naar boven. En een paar jaar later had hij zo'n aanhangfiets. Dat koppel je ja. aan een racefiets. En uh, toen heeft mijn man het meeste trapwerk gedaan. Maar uh, Jip, uh, die danste mee naar boven. En op een gegeven moment... kon hij zelf op een mountainbike. Zei hij, ik wil. Maar toen was het heel erg zwaar. Toen was hij acht, werd hij bijna negen. Dat was het jaar dat we de Tour de France hebben gefilmd. In 2009. En uh, toen was... Een kilometer onder de top, toen zei hij: pff, kan niet meer. En toen zei Bas: van, Nou, als je wil, dan stop je. En toen zei hij: Nee, ik ga niet stoppen. Want dat had hij ook al wel meegekregen, dat, dat, dat hij dat niet wilde. Dus hij had, was behoorlijk back toen hij toen boven. kwam. dan ja, half jaar geleefd, zag ik hem nog een keer ja, in de film. En toen, die heeft die het, uh, en toen ging dat goed. Dus vliegen fluitjes. Uh, ja. ja. Hoe ziet hij die berg? Nou, hij vindt het een mooie plek. En hij vindt onze vrienden die daar wonen leuk. Hij vindt het daar leuk om te komen. Maar hij wil ook wel eens ergens anders heen. Dus ik bedoel, hij, hij heeft zo'n lijstje van bergen... die hij wel leuk vindt om met papa nog een keer te doen. En die, zitten ook, die zijn ook in de Pyreneeën. En wij gaan ook naar Alpe -Duzes. En we hebben ook een film gemaakt over ja. Alpe -Duzes. Dus wij zijn gewoon een beetje bergengek. Jullie Dus Jullie zijn eh. een beetje fietsgek ook. He. Ja. Tenminste, althans, papa zeker. Ja, Want papa die gaat hem dan drie, vier keer op. Ja, ja, dat, hoort, ja dat, is, uh, dat is een uh, groep mensen die... Uh, als ze hem drie keer doen, van drie kanten, heet dat Singlé. En als ze hem vier keer doen, is Galerien. Er is nog een soort sluiproute door het bos. En um, dat heeft een, een man heeft dat bedacht... die in de buurt van de Van Toe woont. En daar zijn inmiddels al duizenden mensen die dat hebben gedaan. Dus wij zijn niet de enige Felix. Wij zijn, er zijn elk jaar ste er zijn steeds meer mensen die naar de Mol Van Toe gaan. En wat ik dus zo fascinerend vond... is dat wat wij vonden, is dat het zo'n bijzondere plek was. En toen... Later hoorde ik pas van het verhaal van Petrarca. Voordat wij gingen trouwen. Dat zit dan ook verwerkt in onze trouwceremonie. Petrarca, uh, dat ja, is heel lang Francesco geleden. Petrarca, die in 1336 naar boven is gelopen. We, Met weten broer niet, en vrienden? Uh, ja, we weten niet precies welke datum, maar hij woonde in Fontaine de Vaucluse. Keek altijd naar de Mont van Toe en dacht: Ik wil toch wel eens kijken hoe het daar boven die top is. En in het schrijven aan zijn leermeester heeft hij allerlei dingen uh, gezegd. Heeft Ovidius erbij gehaald, heeft Augustinus erbij gehaald. Het is zogenaamd gebeurd op 26 april 1336, precies tussen Pasen en Pinksteren. Laten we zo zeggen: de datum dat hij naar boven is gegaan is niet, is niet zeker. Maar hij is waarschijnlijk gewoon naar boven gegaan, heeft dat uitzicht in zich opgenomen. En. Uh, Um, en, en is daar gewoon geweest. En dat was eigenlijk een soort. Dat was ook eigenlijk het eerst dat iemand schreef van boven. Dat iemand iets schreef van, van, vanaf een soort hoogte. Kijkend over, uh, ja, over de Rhone-vallei. En, en dat uh, wordt nog elk jaar min of meer nagespeeld, Want ik zie beelden in, in, in jouw film uh, waarin een aantal, ja, noem het monniken. Acteurs. Acteurs, ja. naar boven u. Dat hebben we voor de film gedaan. Naar boven dus wandelen. het is niet uh, dat, we, dat dat gebeurt. Wij, wij, hebben dat, uh, wij hebben dat gedaan omdat ik vond... Ik, dat was een risico. Want je zet in een uh, non-fictie verhaal... een fictielijn. He, want we hebben vier lijnen. We hebben de lijn van ons, We hebben de lijn van Joanne Simpson. Daar vertel ik zo nog wat over. Fijn. De lijn van de mensen in de buurt en de lijn van Petrarca. En die, derde, die vierde lijn wat, is gewoon een fictielijn. Want die berg is natuurlijk uh, ongelooflijk in het nieuws gekomen... door de dood van Tommy Simpson. Ja. Dat heeft dus bij, voor de Precies, ja. 67, Simpson die heeft uh, niet genoeg gegeten, die heeft darminfectie, die heeft uh, mag maar twee bidons, mochten ze in de hele tour mochten ze twee bidons, misschien onderaan de berg van iemand een bidon aangenomen met iets erin wat niet goed was, men zegt alcohol, is nooit bewezen, uh, waarschijnlijk wel iets van amfetamine genomen, dat is in zijn bloed gevonden, maar dat was net zoals jij en ik misschien een paracetamol nemen, dat was totaal iets anders dan wat we nu met uh, doping, uh, wat men met doping bedoelt, en die ging naar boven en die ging zwalken. En hij wilde niet afstappen, want hij moest het volgende jaar... weer een contract hebben bij een andere wielenploeg. want hij... Moest ze geld verdienen. Dus hij dacht, als ik afstap en ik val om... dan is het gewoon voorbij. Dan kan ik volgend jaar niet, meer, heb ik geen ploeg meer. En dat, dat is eigenlijk wel grappig. Want Bogert zei <laughs> een paar dagen geleden... ja, ik moest wel meegaan, want anders had ik geen ploeg meer. Nou nee, ja, goed, dat speelde toen ook. Hij viel om, hij viel neer. Ze hebben hem verkeerd neergelegd, reanimatie op verkeerde manier gedaan. Hij is in de helikopter afgevoerd en hij is overleden. En uh, Joanne, ik kwam Joanne bij toeval tegen in 2008, vijf jaar van. geleden. Dat is de dochter. En die was toen vier... En die heeft toen van niemand heeft haar toen verteld dat haar vader dood was. Dat zit ook in de film, want zij was vier en haar zusje zes. En de vader was wel vaker is weg. Er zijn prachtige oude beelden nog van. Hem. Ja, die vader was wel vaker weg. En die moeder en die dachten: nou ja, we gaan gewoon die meisjes niet zeggen, hij is gewoon weg. En, en, en die meisjes dachten na nou een paar jaar: hè. papa komt wel, blijft wel erg lang weg. En mama ging hertrouwen met de andere wielrenner Barry Hoben. En pas, een paar, pas jaren later hoorde zij dat haar vader dus daar was omgekukeld. Het is en, een prachtige uh, poëtische film. Oh, Dank je ja. met, met hele mooie muziek ook. Ja, Ton Snijders en Sebastian Koolhoven. Ton is de muzikant van Frank Boeien. Ja. Als je er van toen nou aan één woord moet beschrijven, welk woord is dat dan? Oh jee. Um, um, een paar Fransen noemen het de maîtresse. De maîtresse. Ja. ja, misschien ook wel zoiets. De koningin of zo. Dank je wel. Oké, okay, bedankt. Wanneer gaat de film in première? We hebben hem al gezien. En we gaan nu uh, een aantal zalen afhuren zelf. Om uh, in Tilburg en uh, waarschijnlijk weer in Zutphen. Misschien Apeldoorn, Amsterdam. Om te laten zien op een groot scherm. En hij ligt bij een aantal omroepen. Want ik hoop natuurlijk dat hij voor 14 juli... als de, de van toe weer in de tour zit... dat, uh, dat hij misschien ergens op tv komt. Ariane Griep. Oké, okay. dankjewel. De wetwereld van een dierenpolitica en een blik op de nieuwe Ferrari. Na het nieuws met Dorot Megens. Oh, sorry. Even oud. Het NOS Verrassing. Hoe ja, kom jij hier terecht? Uh, Lopen. <laughs> de conclusies van de commissie Cohen, die gisteren al waren uitgelekt, zijn officieel bevestigd. De politie in Groningen en gemeente Haren hadden geen controle over de gebeurtenissen rond het Project X-feest in Haren. Burgemeester Bats maakte geen gebruik van zijn extra bevoegdheden en geeft te laat in. Verder heeft de politie de ontwikkelingen op internet niet goed gevolgd. Minister Timmermans vindt dat producten uit de Israëlische nederzettingen niet het label uit de Israël verdienen. Volgens hem hebben Nederlandse consumenten het recht om te weten waar producten precies vandaan komen. Timmermans wil dat geen sanctie noemen, maar hij spreekt van voorlichting. Bij een inbraak in Veghel heeft een inbreker een foto van zichzelf achtergelaten. De onbekende dader heeft niets gestolen. De man sloop begin februari een huis in terwijl de bewoners lagen te slapen. De foto wordt maandag getoond door Omroep Brabant. In Soesterberg is oud-bondscoach oud van het Nederlands elftal Jan Zwartkruis overleden. In 1976 werd Zwartkruis bondscoach. Twee jaar later leidde hij als assistent van Ernst Happel Oranje... naar de WK-finale tegen Argentinië. Nederland verloren in Buenos Aires met 3-1. Jan Zwartkruis was 87 jaar. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Om 12 uur een uitgebreid bulletin met Doral Negers. En dan de ADB-verkeersinformatie. Ten zuiden van Maastricht zijn nog altijd problemen door een staking in de buurt van Luik. Het het files op bij het Belgische Vizé, net over de grens. Drie kilometer aan beide kanten. En de weg is daar in beide richtingen nog altijd dicht. Niet precies bekend hoe lang dat gaat duren. Verder nog problemen op de A20 naar Gouda. Voorknopen plein vier kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Met Felix Murders. Hoeveel slagen en hoeveel wijd zijn we af van de wereldtitel? Of zijn de hongballers geen we? De passenger. I know a mound, in his hands, but a stone.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 Well we got hoes, we got hopes, but we carry on. Say we got hopes in our Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes. We've got holes. we carry on. Hij houdt er altijd van om zo te eindigen. In ieder geval Onverwacht Passenger. Is eigenlijk de artiestennaam van een Britse singer-songwriter. Mike Rosenberg. Heeft al vijf albums op zijn naam staan. En dit is een nieuwe single. Die heette Holes. Holes. .fm. Het gaat goed met de Nederlandse honkballers. In de tweede ronde van de World Baseball Classic... het officieuze WK rekende Oranje af met Cuba. Honkbal leeft weer, voor even. Want een echte doorbraak van de sport blijft uit. Hoe kan dat? Dat vraag ik Deborah Bleckenoorst, want die heeft het uitgezocht. Goedemorgen, Goedemorgen Felix. Ja, Zo even terug naar wat eerder vanmorgen. Sensatie Ik kan niet anders zeggen. 6-2 gewonnen. Het Nederlands team van Cuba. Het grote Cuba. Nederland laat zien dat het een uh, grote manier is geworden op honkbalgebied. Ja, NOS-verslaggever Andy Houtkamp. En dat Nederland goed kon honkballen, dat wisten we natuurlijk ook wel. Want anderhalf jaar geleden sleepten wij die wereldtitel al binnen. Ja! ja! Waarschijnlijk de laatste vangbal uit de handen van Jonathan Schoop. En kijk eens, wij waren erbij, wij waren er tuigen van. En met ons nog heel veel Nederlanders in Nederland en elders in de wereld. En kijk eens, Cuba is verslagen. Ja, vroege ochtend van zondag 16 oktober 2011. Nederland versloeg ook toen al 25-voudig wereldkampioen. Cuba werd dus wereldbeste. En dat leverde enorm veel blijdschap op. Bij spelers natuurlijk, bij de coaches, maar ook bij het Nederlands publiek. Oh. Er waren zoveel mensen op vlucht CO058 uit Houston afgekomen dat er zelfs maar de werd ingezet om het onthalen in goede banen te leiden. Een uurtje later dan verwacht kwamen de spelers over de thuisplaat. Tot hun eigen verbazing werden ze ontvangen met een gejuich dat tot nu toe in Nederland alleen voetballers of schaatsers ten deel viel. Ja, je hoort het hem zeggen. Hè? Een ja. ongekende eer voor de jongens. En je zag ook echt die verbazing op die gezichten van de spelers toen ze daar die draaideuren ja, doorkwamen en eigenlijk al die mensen zagen staan. Wij wisten opeens wie al die spelers waren, waar ze speelden, wat dat spelletje honkbal eigenlijk inhield. Want wij waren wereldkampioen. Maar hoe lang, Felix, heeft die belangstelling geduurd? Nou. Ja, dat was toch even tijdens de sportgala aandacht voor natuurlijk. Ja, ja, ja. ja maar goed, uh, zullen we de proef op de som nemen? Noem mij bijvoorbeeld een Nederlandse honkballer. Uh, noem mij een uitslag. Uh, ga je wel eens naar nou, van Cuba een hebben ze eerder in de verloren. Vorig jaar hebben ze verloren tijdens ja, de Haanse Hongbalweek. omdat je dat met een groot toernooi natuurlijk weer onthoudt. Maar ja. ga je wel eens naar een competitiewedstrijd? Nee. Nee, nou ja, en met jou heel veel mensen die dat niet doen. Uh, een half jaar na de WK-titel zat er dus ook echt maar een handjevol toeschouwers op de tribune... bij de start van de Nederlandse competitie. Nederland is wereldkampioen geworden en ik had wel eens een beetje de, de, de hoop of de, de verwachting dat, dat, dat, uh, ja, dat zo'n wedstrijd uh, wat meer mensen zou, krijgen, zou trekken. Zeker zo'n eerste wedstrijd, dat is toch het visitekaartje van de competitie, zo'n eerste wedstrijd. En als je dan naar de opkomst kijkt, dat is toch een beetje jammer. Ja, dat is een van de weinigen die dus op de tribune zaten toen. We juichen dus als we wereldkampioen worden. We kennen de spelers bij naam. We zijn even helemaal toe dat honkbal. En daarna vergeten we het gewoon weer tot er dus weer een groot toernooi is. Waar blijft die doorbraak van het honkbal in ons land? Ik vroeg het aan, daar is hij weer, die Houtkamp. Nou, er is een groot verschil tussen uh, het Amerikaanse honkbal en het Nederlandse honkbal. En de echte liefhebbers, de, de, de freaks, dat zijn freaks van Amerikaans honkbal, Major League honkbal. En die honkballers die nu in het Nederlands team zitten, daar zitten een paar van die Major Leakers bij. En die kennen we beter dan de echte Nederlandse hongballers, hoe gek het ook klinkt. Want er is ook wel eens kritiek geweest van... ja, het is niet echt een Nederlands team... want al die jongens die komen inderdaad van de Nederlandse Antillen... of die spelen al grotendeels in Amerika, hebben we ja. al jaren niet gezien. Is dat terechte kritiek? Ik uh, moet dan altijd denken aan een Nederlands elftal... met Patrick Kluivert, met Clarence Seedorf. Noem maar op, ik heb nog nooit toen gehoord dat iemand zei... van, ja, maar uh, dat is een jongen uit Suriname, Hè? Clarence Seedorf. En uh, in dit geval, uh, dit is ook wel grappig hoor... want het Nederlands team heet tijdens het WBC... Uh, the Kingdom of the Netherlands. Oftewel Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen. En zo is het ook. Bij atletiek heb je het met uh, Engeland. Die worden altijd Great Britain en Northern Ireland genoemd. Dus dat is vergelijkbaar. Zou dit dan, omdat we het goed doen, omdat we het goed hebben gedaan misschien wel weer een doorbraak kunnen betekenen... of is het gewoon weer zo'n mooie piekbeweging? Leuke piekbeweging. We kunnen er allemaal weer achter gaan staan. Maar als ik binnenkort uh, um, eind maart naar een honkbalwedstrijd ga... in Nederland, naar Hoofddorp tegen Kinheim, ik noem maar wat... dan zit daar weer gewoon 200 man en er is niemand... Uh, ja, ik, ik kan het je heel simpel uitleggen waarom dat is. Um, in Amerika, als je een bal naar een jongetje rolt... van een jaar of acht, negen, dan pakt hij hem op en dan gooit hij hem terug... Als je in Nederland een bal naar een jongetje rolt, dan schopt hij hem terug. Het zit in de genen. Het is ja. gewoon heel simpel. Hongbal is een prachtige sport, maar je wordt er niet mee opgevoed. Voetbal, hè? Ja, ook niet ja, erg. Hongbal, dat zit dus niet in de genen. Nou ja, je ziet het inderdaad niet echt dagelijks voorbij komen op de beeldbuis natuurlijk. Maar ligt het dan echt alleen daaraan? Ik belde gisteren, dus voor de wedstrijd nog tegen Cuba... met technisch manager Robert Eenhoorn van het Nederlands team in Japan dus. Ja, nou goed, dat ben ik gedeeltelijk uh, met Andy uh, eens. Aan de andere kant uh, vind ik het ook een beetje naïef dat als je wereldkampioen wordt... dat je dan denkt dat uh, vervolgens uh, voor de poorten mensen staan om naar een competitiewedstrijd uh, te gaan kijken. Zo simpel is het natuurlijk niet. Aan de andere kant is het natuurlijk, Amerika wordt natuurlijk altijd genoemd als het land waar de sport populair is. Maar in Zuid-Korea is het de meest populaire sport. Dat is het in Taiwan, dat is het in Cuba. Dat uh, is in Canada een grote sport. Uh, heel Latijns-Amerika is het de meest populaire sport. Dus het gaat wel ietsje verder als alleen Amerika. Uh, maar goed, we moeten ook naar ons zelf kijken wat we wellicht zelf uh, beter kunnen doen. Uh, als bijvoorbeeld naar het hockey kijkt uh, in Nederland, want het is natuurlijk een sport is, die succesvol is, ook, ook op breed sportniveau. Ja, dan zie je met name dat de clubs daar gewoon alle zaakjes uh, goed geregeld uh, hebben. Uh, waardoor het als lid uh, ook uh, plezierig is om daar uh, dag in de uit rond te lopen. Uh, dus ik denk dat het iets complexer uh, ligt dan alleen een keer een toernootje winnen en daarmee denken dat je je zaakjes in orde hebt. Ja, het gaat dus gewoon eigenlijk om een hele cultuur die aandacht behoeft. En aandacht dan wel graag met hoofdletters, want eerlijk is eerlijk. Het helpt natuurlijk ook wel een beetje als dat honkbal gewoon voor vol wordt aangezien. Het is geen geheim dat wij uh, moeten knokken voor uh, ja, elke letter PR die we kunnen krijgen in Nederland. En uh, ja, goed, de keren dat we die krijgen is meestal of is eigenlijk altijd als we succesvol zijn. Dus we weten dat we ja, dat, we dat uh, moeten handhaven, willen we... We willen een exposure krijgen waarvan wij denken dat we die verdienen, maar die we wel een keer voor moeten klokken. ja. Ja, technisch manager Robert Eenhoorn van het Nederlands honkbalteam. Zondag, dan spelen ze voor een ticket in de eindronde van de World Baseball Classic. Dus die wereldtitel, ja, zou toch zomaar geprolongeerd kunnen worden. De Borre Blekkenhorst, uit. De Gids.fm deze politica van de Partij voor de Dieren zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. Deze week was ze actief tijdens het mesdebat. Simone Wijmans praat met het Kamerlid over haar leven online. Een gesprek over vrolijke veganisten en moestuinen. De webwereld van Esther Ouwehand. Uh, iets meer dan 8600 volgers op Twitter. En ik zit wel een uur of vijf per dag online. 8600 volgers op Twitter. Hoe belangrijk is Twitter voor een Kamerlid? Nou, ik vind het een heel mooi medium... omdat je uh, vanuit die op die Den Haag toch eigenlijk wel is... Uh, kunt duidelijk maken wat je aan het doen bent de hele dag. Dus als ik uh, een debat inga over mest, wat deze week was... Nou, dan zet, het, zet ik dat even op Twitter en doe ik ook een paar berichtjes... zodat mensen weten waar het over gaat en wat er gebeurt... en wat de VVD bijvoorbeeld zegt. En als de VVD hier in, uh, in het vragenuur uh, schreeuwt dat alle ganzen vergast moeten worden... Nou, dan zet ik dat wel eventjes op Twitter, want niet iedereen ziet het vragenuur uh, En via Twitter kunnen mensen dan toch wel even horen... welke waanzinnige, verschrikkelijke plannen de andere partijen allemaal inbrengen hier. En wie volg je zelf op Twitter? Ik volg zelf andere Kamerleden, veel nieuws-sites uh, ook. Uh, opiniemakers, maar ook mensen om wie ik gewoon moet lachen. Wim de Bie en uh, Guus Kuijer... De, de Moestuin Coach is een leuke Twitter-account. Die, die probeert mensen mee te krijgen in. Oké, okay, het is nu april en dan kun je deze gewassen gaan zaaien. En hier moet je op letten. Dus uh, dat vind ik heel erg grappig, omdat ik stadslandbouw heel mooi vind. Uh, om mensen weer te verbinden met, uh, met voedsel. En een bijdrage te leveren aan uh, gezond en duurzaam voedsel dichtbij. Um, en Wakker Dier heeft uh, um, goede informatie over hoe het eraan toe gaat in de bio-industrie um, die ik vaak uh, rondstuur omdat uh, ja, mensen zich bewust moeten zijn van de problemen die dat veroorzaakt voor, uh, voor de dieren en de natuur en het milieu. Uh, en naast Twitter, welke uh, websites op het gebied van natuur en milieu en duurzaamheid volg je? Ik volg uh, ook internationaal wel de nieuwssites. Uh, die, uh, gelukkig wordt er steeds meer geschreven over uh, duurzaamheid. Dus uh, The Guardian heeft een groene afdeling. Uh, die volg ik. Uh, maar hier in Nederland uh, Milieudefensie en, uh, en Greenpeace. Vooral Greenpeace, ook internationaal. Ik volg ook uh, de groene meisjes, twee, uh, twee meiden uh, uit Amsterdam die veganist zijn en uh, uh, groot fan zijn van, uh, van vintage. En die hebben ontzettend leuke tips iedere keer over waar je goede tweedehands uh, spullen, dus hele duurzame dingen kunt kopen. En uh, geweldige recepten en ze maken me ontzettend aan het lachen. En ze zijn dus twee hele vrolijke veganisten. Uh, met... Vrolijke veganisten? Ja, precies. Die, uh, die even breken met het beeld dat een veganist altijd heel zwaarmoedig door het leven even moet gaan en nooit lol heeft, volg de groene meisjes en je weet dat dat niet klopt. En ik zag op Twitter dat je ook een enorme muziekliefhebber bent. Ja, ik ben een enorme muziekfreak eigenlijk en uh, ik volg uh, Or. Ik, uh, ik heb een abonnement, ik vind hun digitale uh, service eigenlijk een aanvulling daarop. Ze hebben een app waarbij je dan de recensies van de nieuwe cd's kunt lezen en meteen door kunt schakelen naar Spotify als je de plaatjes wil luisteren. Maar ik vind dat wel echt een aanvulling op het echte leven. Dus uh, een aanvulling op mijn abonnement en ook een aanvulling op de echte platenzaak. Want als ik een plaat leuk vind, dan ga ik wel uh, het cd'tje ook kopen. Dus je blijft niet in het digitale hangen. Je gaat daadwerkelijk naar buiten de kou in om een cd'tje te kopen. Ja, dat is belangrijk. Ik denk dat het belangrijk is dat uh, de echte wereld blijft bestaan. Uh, mensen moeten daar ook tijd in investeren. Datzelfde geldt voor, voor nieuwsberichten... Uh, een recensie, daar heeft iemand gewoon aan moeten werken. Dus uh, het leven is niet gratis en dat geeft ook niet. Het hoeft ook allemaal niet zoveel te kosten. Maar ik vind het dus belangrijk om ook uh, die echte producten uh, gewoon te koesteren. Dus de platenzaak, dus het abonnement op je favoriete muziektijdschrift. En dan zijn die digitale diensten alleen maar een mooie aanvulling erop. En naar welke muziek luister je dan? Nou, ik heb eigenlijk wel een beetje een uh, stevige smaak. Ik hou van, uh, van ronkende gitaren, maar ik heb ook zo mijn mildere momenten. Dus op dit moment is de nieuwe plaat van Nick Cave favoriet. Ik draai vooral het laatste nummer van die nieuwe plaat, Push the Skyway. Prachtig. En waarom Nick Cave? Ja, Nick Cave, het duurde bij mij wel lang voordat ik uh, aan hem gewend was. Omdat ik, zoals gezegd, uh, liever wat stevigere muziek uh, luister... Maar het is een fenomeen en prachtig poëtisch, heerlijk. Nick Cave in the Bad Seeds met Push the Sky Away. Esther hand van de Partij voor de Dieren luistert graag naar Nick Cave in the Bad Seeds. En volgens haar is dit een hele mooie poëtische plaat en daar kan ik het mee eens zijn. Alle besproken links staan op de website. Even klikken op het kopje. Tijdgeest. De Gids.fm Geneva has been always a very important appointment since ever. Today is also a very important day to present to you for the first time the new limited series car. De presentatie van de gloednieuwe Ferrari op de Autoshow in Genève. De salon is sinds gisteren geopend voor het publiek... maar onze automan Wim oude is deze week al langs geweest. zit hier alweer. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Ik ga het zo met je hebben over die Ferrari. Eerst even naar een bericht van eerder deze week. De Golf, of de Golf is de auto van het jaar geworden. Is dat een terechte winnaar? Ja, dat is een uh, absoluut een terechte winnaar. We hebben twee keer achter elkaar uh, zeg maar een beetje uh, futuristische auto's gehad. Uh, uh, elektrische auto, een hybride auto, Nissan Leaf, Opel Ampera... Dit is een auto van, een, van het grootste, bijna grootste autoconcern ter wereld. Het is niet alleen de Volkswagen Golf die technisch heel erg innovatief is. Veel lichter geworden, zuiniger geworden. Enorme kwaliteitsslag gemaakt. Maar bovendien is die gebaseerd op een, zeg maar een platform, op een onderstelarchitectuur... die ook voor Audi geldt, die ook voor Seat geldt... die ook voor toekomstige, grotere en kleinere modellen geldt. Het is een, een, een onderdeel in een heel modulair... Uh, technisch concept. En dat is een erg belangrijke auto. Maar de oppervlakte van zo'n auto... Die, is toch, die verschilt toch met een, met een Golf en een, en een Audi? Ja, dat, dat uh, nou de Audi A3 en de Seat Leon... die zijn dezelfde afmetingen. Oh, ja. Maar uh, die auto die is modulair opgebouwd. Niet meer één star... Zeg maar stalen bodemplaat met de wielophanging eraan vast en de motor voorin. Maar het zijn allemaal losse modules die op een hele uh, doordachte manier aan elkaar gezet kunnen worden. Je kunt een, een grote motor aan een klein uh, onderstel schroeven. Je kan uh, verschillende soorten wielophanging remmen. Uh, al dat soort zaken met elkaar combineren, eindeloos combineren, zodat je op een gegeven moment bijna 3 miljoen auto's per jaar. Op, van verschillende uh, afmetingen op dat platform kunt baseren. En dat is een enorme kostenbesparing voor, uh, in de ontwikkelingstijd vooral. Maar had nou, het net zo goed de Audi A3 kunnen worden natuurlijk als auto van het jaar. En dan heeft daarbij verder gespeeld natuurlijk... de prijs-kwaliteit de value for money... Uh, de doelgroep uh, waarvoor die auto bestemd is... en de stap voorwaarts die Volkswagen juist met het model Golf heeft gemaakt. Want de Golf is nu in de zevende generatie. 1973, 1974 kwam die voor het eerst uit. En het is ja, een auto voor het volk... In de breedste zin van het woord. Daarom is het ook een erg belangrijke auto. Nog steeds populair natuurlijk. Nog steeds populair en Accelereert waarschijnlijk. Accelereert snel? Uh, wanneer je de snelle uitvoering hebt. Je hebt natuurlijk ook de eenvoudige, de wat zuinige versies. Je hebt de diesels, uh, maar nu ook hybride uitvoering en een stekkerhybride dat je 50 kilometer elektrisch kunt rijden. Dus Het is, een heel het is niet één auto, het is één model, maar een hele... Een heel pakket automobiliteit automobili uh, eigenlijk. Heb je hem gezien, die nieuwe Ferrari? Jazeker, uh, uh, maar ik heb wel moeten dringen... want als er een nieuwe Ferrari uh, wordt geboren... dan staat de hele wereld uh, vooraan met de neus vooraan... alsof ze het allemaal zelf kunnen betalen en, uh, en, en meteen willen bestellen. En dan kan je in met je hele gezin en uh, koffers achterin... en lekker op vakantie met de caravan erachter? Uh, nee, dat is het meest bizarre aan die auto. La Ferrari heet die, uh, uh, auto met 1000 pk. Ook hybride, want het is een beetje hypocriet om uh, dan natuurlijk uh, naast 800 pk... Uh, ook nog eens 160 elektrische pk's te hebben. Maar je kan er maar in je eentje in zitten. Het is een hele exotisch gestileerde auto. Echt een Ferrari wat dat betreft. Maar het is een eenpersoonsauto En hij gaat meer dan een miljoen euro kosten. En veel belangstelling. Meer dan een miljoen euro zeg je. Meer dan een miljoen euro. En hij is al bijna uitverkocht ook. Ze gaan er maar 499 van maken. En ja, er, er is een, een, een groep uh, liefhebbers van auto's in de wereld... met heel veel geld... die. Die dit, dit soort speeltjes eigenlijk verzamelen. En uh, zo gauw er ook maar een signaal is dat hij eraan komt, dan zetten ze al een handtekening. Olisikes natuurlijk, die hebben die elektrische handel natuurlijk niet nodig in die in Met name olisikes en ja. andere uh, rijk volk. En wat zijn nou de grote publiekstrekkers daar in Genève? Het was dit jaar opvallend dat, uh, in tegenstelling tot in het verleden, vaak al, al die exotische auto's de boventoon voerden, dat uh, de industrie toch wel erg uh, met, uh, met volumemodellen bezig is voor het, voor het publiek. Het is natuurlijk enerzijds zo dat de verkoop in Europa nog steeds dramatisch slecht is, maar men bereidt zich echt voor op, uh, op betere tijden. En dan, uh, dan was dat Chinese merk Koren, waar we het een paar weken geleden over gehad hebben. Uh, Kia komt ver, sterk voor de dag, maar ook merken als Peugeot, Citroën en Opel, die het uh, eigenlijk slechtgaand financieel... die kennelijk toch nog wel mogelijkheden gezien hebben... om te investeren in de toekomst, zodat er in betere tijden ook weer wat verdiend gaat worden. En hebben die ook al uh, de kennis van het modulair bouwen, net zoals uh, de Volkswagen? Uh, dat hebben ze zeker. De, de, de ontwikkelingen die gaan heel snel. Uh, uh, Peugeot heeft ook een nieuw platform, zoals het heet, ontwikkeld... Waarvoor ze, uh, dat ze gaan gebruiken voor zowel Peugeot als Citroën-modellen... maar ook in de samenwerking met, uh, met Opel, zodat ze samen hun kosten kunnen gaan, gaan drukken. Moeten luxe merken als BMW en Mercedes zich zorgen gaan maken? Nou, dat, uh, dat, dat is wel, uh, wel een beetje wat speelt op het ogenblik. Uh, iedereen komt met betere kwaliteit. Uh, het, het begrip premium wordt de passende onpas gebruikt. En uh, aan de andere kant moeten die luxe merken, uh, om hun CO2-doelstellingen te halen... ook met kleinere modellen op de markt komen. Dus dat, komt, dat groeit naar elkaar toe. En de, de BMW's, de Audi's en de Mercedes en van deze wereld... die zijn al in een behoorlijk uh, ver, zeg maar, stevige concurrentiestrijd verwikkeld. Die wordt heviger. Maar ze moeten ook oppassen dat van onderaf niet te veel bedreiging komt. Nog een vraag? Opel staat de komende jaren als sponsor op de shirts van Feyenoord. Maar het ging toch slecht met Opel? Het gaat heel slecht met Opel. En dat heeft uh, vele mensen verbaasd... Uh, dat Opel schijnlijk nog geld uh, daarvoor over heeft. Maar ik denk dat dat past in dezelfde strategie als van... ondanks dat het slecht gaat, probeer te investeren in je producten. Dit is ook probeer te investeren in je marketing en in je publiciteit... om de naamsbekendheid maar uh, op peil te houden. En dat is waarschijnlijk de enige rechtvaardiging... dat ze in deze sponsoring uh, met uh, Feyenoord verder gaan. Wim Oudeweerink, hartelijk dank tot volgende week. Tot volgende week. De buis van vanavond. Als u een aardige film wilt zien, dan moet u wachten tot kwart over elf. Op Nederland 2 is dan de Franse film La Graine et Le Mulet te zien. Over een zestiger die op een scheepswerf werkt... en ervan droomt om zijn eigen restaurant te bezitten. Tot die tijd kunt u bijvoorbeeld terecht bij Twan Huis om vijf voor half negen op Nederland 3. Hij ontvangt dan in college tour Whoopi Goldberg... En om vijf voor acht is er op Nederland twee Vroege Vogels... met natuurlijk weer het illustre duo Menne Bentveld en Janine Abring met aandacht voor alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit. Dat waren nog eens tijden toen dat gezegd werd. Dat was in het ochtendprogramma van Bert Garthof. De Vara op Hilversum 1 of op Hilversum 2. Want de Vara moest toen het ene seizoen op Hilversum 1... en het andere seizoen weer op Hilversum 2. En Fop I. E. Brouwer sprak die legendarische woorden. Zometeen lunch...